35 Zwolle voert, 100.000 strepen door een verlaten oert. Kilometers asfalt, eindeloos en grauw. Nog een uur of anderhalf, dan lig ik weer naast jou. Als u zo'n levensgroot hert niet ziet Dat ik uit Zwolle kom En zomaar de weg overschiet Of straks in Utrecht Een droomkaart die uit een kroeg Bezopen achter het stuur, Denkt de weg is breed genoeg Ik wou dat ik Voorlopig eerst al op... 35, eentonig is het geluid Als ik nu niet uitkijk schat, ik moet er echt heel even uit Astro Gilberto, bij de afslag van Ermelo Drie keer om de auto heen, nog een uur of zo